voelde alsof ze een ketel kokend water in mijn mond hadden leeggegoten. Toen breidde het branderige gevoel zich uit naar mijn armen en benen en door mijn hele lichaam. Vervolgens begon mijn huid strakker te worden. Over mijn hele lengte begon mijn vel te krimpen van mijn kruin naar mijn vingertoppen en tot in het puntje van mijn tenen. En toen begon het te persen. Dit keer voelde het alsof ik een ijzeren harnas aan had en iemand de schroef aandraaide. Daarna voelde ik een felle prikkeling over mijn hele huid... alsof er allemaal kleine naaldjes een weg naar buiten zochten. Achteraf begreep ik, dit was het groeien van de muizenvacht. 500 doses. Die stinkende kleine poist heeft 500 doses gehad. En de wekker is vernietigd En nu hebben wij instant actie. Ah, ah. Ik hoorde ze klappen en juichen. En ik weet nog dat ik dacht... Ik ben mezelf niet meer. Ik ben compleet uit mijn eigen huid verdwenen. Ik zag dat de vloer nog maar twee centimeter van mijn neus af was. Ik zag ook een paar harige voorpootjes op de grond. Ik kon die pootjes bewegen. Ze waren van mij. Op dat moment drong het tot me door dat ik geen jongetje meer was. Ik was een muis. En dan nu... De mooiste vaar. De Ja, Ik haal dicht met de knop. Ja, heb ik hem? En een stukje kaas te de on, Maar daar wou ik niet op wachten. Bliksemsnel schoot ik over het podium. Ik was verbaasd over mijn eigen snelheid. Ik sprong over heksenvoeten heen. En in een mum van tijd was ik het trapje af en snelde ik door de balzaal tussen de rijen stoelen door. Ik bewoog me snel en stilletjes voort. En wonderlijk genoeg was de pijn nu helemaal verdwenen. Ik voelde me buitengewoon prettig. Het is zo gek nog niet, dacht ik bij mezelf... om klein en watervlucht te zijn... als je een bende gevaarlijke vrouwen achter je aan hebt. Ik kroop weg tegen de achterpoot van een stoel... en hield mijn muis stil. Laat die kleine stinken maar... Het is de moeite niet waard. Nee. Hij is nu maar een moois. Iemand anders vangt hem binnenkort wel. Laten wij hier gaan. De vergadering is afgelopen. Doet de deuren open en hoepel op naar het zonneterras. En daar drinken we thee met die idiote directeur. Ik gluurde om de stoelpoot heen... en zag de honderden heksenvoeten de deuren van de balzaal uitlopen. Bruno! Ik kreeg de schrik van mijn leven toen ik mijn eigen stem hoorde. Uit mijn mond klonk mijn eigen doodgewone nogal harde stem, ook al was ik een muis. Bruno Jenkins, waar zit je? Als je me kunt horen, roep dan iets. Bruno? Bruno? Ik scharrelde wat rond en probeerde eraan te wennen dat de vloer zo dichtbij was. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik niet diep ongelukkig was. Ik betrapte mezelf erop dat ik dacht, wat is er nou eigenlijk zo leuk aan een jongetje zijn... Jongetjes moeten naar school, muizen niet. Muizen hoeven geen examens te maken. Muizen hebben, zover ik weet, maar twee vijanden. Mensen en katten. Muizen hebben geen geldzorgen. Mijn grootmoeder is een mens. Maar ik weet zeker dat ze altijd van me blijft houden, wie of wat ik ook ben. Als muizen groot zijn, hoeven ze nooit in het leger om oorlog te voeren tegen andere muizen. Muizen vinden elkaar allemaal even aardig. Hé, hey, daar is hij. Die muis daar, dat is vast Bruno. Hij zit te eten. Hallo Bruno, wat heb je daar? Het is een broodje vispaté. Eén van de heksen heeft het laten vallen. <laughs> Heerlijk! Luister eens Bruno, nu we allebei muizen zijn... denk ik dat we eens een beetje over de toekomst moeten gaan nadenken. Dat jij nou een muis bent, dat heeft met mij toch niks te maken? Maar jij bent ook een muis, Bruno. Doe niet zo raar, ik, ik ben geen muis. Ik ben bang van Wil. Weet je dan niet wat er met je gebeurd is? Waar heb je ten vredesnaam over? Bruno... Niet zo lang geleden hebben de heksen je in een muis veranderd. Daarna hebben ze hetzelfde met mij gedaan. Je liegt. Nee hoor. Als jij het niet zo druk had gehad met het broodje naar binnen te proppen... had je wel gezien dat je haren gepoot hebt. Kijk er maar eens naar. Ah, lieve help. Ik ben echt een muis. Nee, nee, ik wil geen muis zijn. Ik weiger een muis te zijn. Ik ben Bruno Jenkins. Rustig maar, rustig nou maar. Jouw ouders zijn op dit moment het grootste probleem. Wat zullen zij ervan vinden? Ik denk dat mijn vader een beetje uit zijn humeur zal zijn. En je moeder? <laughs> mijn moeder is doodsbang voor muizen. Dan heb je een probleem. En jij dan? Mijn grootmoeder zal het volkomen begrijpen. Zij weet alles over heksen. Oh? Laten we haar gaan zoeken. Zij zal wel weten wat we moeten doen. Kom mee. We moeten door die deur. Dan komen we in de gang uit. En dan rennen zo hard we kunnen. Mag ik eerst nog mijn broodje opeten? Nee. Haartie. Blijf achter me. Zodra ik de balzaal uit was, schoot ik er pijlsnel vandoor. Springend van tre naar twee ging ik moeiteloos de trap op. Ben je er nog, Bruno? Vlak achter je. Op de vijfde verdieping rees ik de gang door naar mijn grootmoeders kamer. Voor de deur stonden maar schoenen klaar om gepoetst te worden. Bruno stond naast me. Wat doen we nu? Oh nee, kijk, daar komt een kamermeisje. Vlug, verstop je in de schoenen. ...niet weer een paar schoenen te poetsen. Ah! Help! Meneer Stringer, help! Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Vlug, Bruno. Stuif tussen haar benen door en ren naar de kamer. Doe de deur dicht, oh, Grootmama. Oh, snel! Oh, lieve help! Muizen! Ik ben het, Grootmama. Doe alsjeblieft de deur dicht. Je ziet, spierwit, Grootmama. Ik mankeer niets echt niet. Doe nou alsjeblieft de deur dicht. Grootmama, je bibbert ervan. Je staat helemaal te trillen. Niet huilen, hoor. Alsjeblieft niet huilen. Ik leef nog. Ik ben aan ze ontsnapt. Oh wat kom hier. Laat me je vasthouden. Ach, mijn arme, kleine, lieve schat. Wat hebben ze met je gedaan? Ik weet wat ze gedaan hebben en ik vind het niet erg. Ik zal nooit meer een jongen zijn, maar ik red me wel... zolang jij er maar bent om voor me te zorgen. Natuurlijk zal ik voor je zorgen... Wie is die andere muis? Die ene die nu in de fruitschaal zit? Dat is Bruno Jenkins. Hij lust alles. Oh, ik, ik denk dat ik een sigaartje nodig heb. Om een beetje te kalmeren. Daarna kun je me het hele verhaal vertellen. Dus ik begon te vertellen. En al gauw wist mijn grootmoeder alle details van de afgelopen paar uur van mijn leven. Toen ik het hele verhaal had verteld, zaten we even in stilte. Ze bleef me maar aaien en rookte haar sigaar. Ik dacht heel hard na. Ik liet mijn hersens kraken als nooit tevoren. Grootmama, hmm? ik heb een ideetje. Ja, lieverd, wat dan? De opperheks vertelde dat haar kamernummer 454 was. Precies. Nou, mijn kamernummer is 554. Zou het dan niet kunnen zijn dat haar kamer pal onder de mijne ligt? Dat zou heel goed kunnen. Wil je me op mijn balkon laten, dan kan ik naar beneden kijken. Natuurlijk. Kom maar mee. Ik vraag me af wat jij van plan bent. Intelligent muisje, hoor.